Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De zaak tegen Donnie M. is nog verder uitgesteld. Donnie M. zit vast voor de dood van de 9-jarige Gino, vorig jaar juni in Limburg. Maar de zaak komt waarschijnlijk pas volgend jaar voor de rechter. Duurt lang dus, vertelt deze verslaggever van L1. Maar je ziet, wil alles exact weten in deze zaak. Dit is geen zaak voor losse eindjes. Bijvoorbeeld de doodsoorzaak. Donnie M. heeft verklaard, ik heb Gino gesmoord met een kussensloop... maar op dat kussensloop zijn geen DNA-sporen van het jongetje gevonden. En daarom wordt er aanvullend onderzoek gedaan om te kijken of dat verhaal klopt. De situatie in gaza stad wordt steeds meer gespannen. Israëlische tanks en bulldozers staan nu langs de rand van de stad. Ook hebben ze een belangrijke weg van het noorden naar het zuiden van Gaza geblokkeerd. Volgens een correspondent van Al Jazeera schieten de tanks op elk voertuig dat daar rijdt. Het kan nog weken duren voordat we weten waar Matthew Perry aan is overleden. Dat zegt de patoloog die onderzoek doet naar de dood van de Friends acteur. Perry werd wereldberoemd door zijn rol als Chandler in de comedyserie. Gisteren vond een assistent Perry dood in zijn jacuzzi in de achtertuin van zijn huis in Los Angeles. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de uitvaart is. Ja, het is herfst, hè? het bos ligt weer bezaaid met kastanjes. Leuk om mee te nemen, naar thui... nemen en thuis mee te knutselen of op te eten. Maar eigenlijk moet je die dingen laten liggen, zegt deze boswachter. Het is herfst, hè? het is gasten, leuk om kastanjes te rapen. En er liggen er best veel. Maar ja, de dieren moeten ook eten. Hè? En kastanjes zijn daar echt een onderdeel van. Ja, maar wat nou als je een hekel hebt aan dieren? Nou, dan is er nog een reden om niet met zakken vol kastanjes het bos uit te komen. Namelijk de boete die erop staat. Als het gaat om strooisel, om hout of om uh, producten van planten en bomen. Uh... ...van ons eigendom, want wij zijn eigenaar van het, van het natuurterrein... ...dan kan je daar een boete voor krijgen, ja. Het kan wel een paar honderd euro zijn, hoor. Het weer, de rest van de dag sowieso al geen weer om kastanjes te rapen. Een paar flinke buien in het zuiden en later vanmiddag ook in de rest van het land. Ook morgen van alles wat bij een gaatje of dertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Elf stranden lopen in, uh, hier in Zandvoort, vanuit Zandvoort en weer terug. Um, dat uh, is een heel verhaal. Okay. Maar, maar wel heel leuk, en dat gaan we behandelen. Om eens even kijken, er wordt gevoetbald uh, deze vandaag. En dat is natuurlijk SV Zandvoort. En dan scroll ik in mijn. Uh, waar heb ik Jan van der Leden? Die gaat in ieder geval verslag doen. Dat is een ding wat zeker is. En we spelen tegen uh, Rijger Boys.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 Maar de verrichtingen van S.S. Zandvoort vind ik wel interessant om te volgen. Oké, okay, ook... okay, helemaal goed, heel goed. En natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek. Want ja, we hebben natuurlijk uh, Mr. Euro Breakdown in huis. Oh, ik vind het zo? <laughs> ja. ja. Nou, ik weet niet of je deze man kent. Dit nee. is Little Stewart. En die uh, deed de Netflix-serie Lilia Hammer. Oh, oké. Okay. Little Stewart? Ja. Yes. Zat het binnen van Bruce Springsteen, geloof ik. Gaaf. Dit is Peter fruit. I was born!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 kokje maar wat, hè? Ja, ja, precies. Nou ja, dank aan Jaap Koper, die dat, uh, zo oplettend is en uh, streng en kritisch meeluistert, uh, dat is allemaal goed. Precies. Zeg, Andor, ik heb ja. een paar vragen voor je. Oh. Um, wat mij, ik heb me even verdiept in jouw persoontje, oh. en uh, wat ik zo leuk vond, uh, dat las ik op jouw CDA uh, pagina, oh. um, dat jouw moeder is al uh, de familie van jouw moeder gaat al terug tot de 16e eeuw. Klopt. Dat, dat is ongelooflijk, ja. He, Hoe hebben jullie dat eigenlijk uh, uh, vast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 Dus wij vermoeden dat er in de Tachtigjarige Oorlog... ooit een Spanjaard er binnen is gekomen. Maar uh, ja blijven hangen in, in Zandvoort. Precies, ja. ja. Zoals het toen heten. Maar in ieder geval, dan weten we ook waar jouw bourgondische ge, ja. uh, gedrag van uh, komt. Als je uit Maastricht, uh, je voorvaderen komt. Precies, precies. Ja. En ook een zeer zuidelijk. en uh, Inderdaad, en dat is eigenlijk... Uh, en het, ik zal je het verhaal dan... Hoe kom ik dan uiteindelijk in Zandvoort terecht? Nou ja, dat is heel eenvoudig. België bestond natuurlijk nog niet. Nee. En, um, en dat is... Uh, België, bestaat al... Uh, nou, 1830, hè? 1830.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 ik heb maar één ambitie en dat is wethouder worden. Dat, uh, nou, dat is toch gelukt ook. Ja, dat is nog gelukt ook. Dat, dat heb je ontzettend goed gedaan. Maar, maar is dat een keiharde onderhandelingen? Of nee hoor. Het nee, nee, nee. is geen, geen keiharde onderhandelingen geweest. Dat, uh... Zo gaat dat niet bij het CDA. Zeker niet. Nee. Nee. Nee. Het CDA heeft trouwens uh, gisteren, het CDA van Zandvoort, gisteren nog een, ons een uh, e-mail gestuurd. Oh ja? Ja,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 ...andere uitdagingen in mijn leven, laat ik het zo stellen. Dus politiek is bij mij ook wel een laag pitje op dit ogenblik. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed. Uh, het CDS antwoord, die, uh, die houdt zich dus daarmee bezig momenteel. Heeft het uh, BMW de vraag gesteld en we wachten het rustig af. Heb jij er een mening over? Nou ja, kijk, sowieso ligt er in, in de regio zuid kemmerland uh, uh, ...niet zo'n goede West-Oost-verbinding. Nee. Maar Kijk, dat, als is... je, het is altijd, dat zal jij beamen, Benno. Want ja. als je van uh, Zandvoort naar de snelweg. dan is het altijd wel. We uh, uh, uh, bij, bij, bij de, bij de, doen dat, de, de Prinsenbrug. Ja. En, uh, ja, dat is altijd wel een, een mooie, mooie flessenhos, is dat? En de Kroekjesbrug wordt nu ook ja, een zeker? hoofdpijn dossier. want die, daar gaan ze, die gaan ze slopen, de, oude brug. Ja, de okay. oude brug. De oude brug wordt gesloopt, Er komt een nieuwe voor in de plaats. En dat ja. gaat maanden gaan die brug. Uh, is maar beperkt toegankelijk. Dus, uh, nou ja, dat. Uh, uh, ik zie een uitdaging komen. Ja. Gewoon in je dorp blijven. Dat kan ook. <laughs> of met het openbaar vervoerreis, dat kan ook. Ja, ja, ja, gewoon een treintje of pakken. Dat kan ook. Ja, ja, ja, ja. Of lekker wandelen. Daar gaan we het straks even over hebben, uh, oh, ben jij een wandelaar of niet? Uh, ja, op zich wel. Oké. Okay. Maar jij helemaal. Ik ook. Maar ja, dan ga je ja. zeker in Het de volgende deel van een... De, ik heb me totaal niet voorbereid. Dat merk ik nu nee, al. Nee, ja, dat begrijp niet. Het gaat heel goed. Oké. Okay. Uh, maar ik ben... Ik, ik kijk uit naar je volgende plaat. Een beetje ook uh, qua zon voor denk ik. Rumors in the City. Oh lekker. Content sharp. In the town where it's been loose That you change your point of view Could it be you found a new game Or is the dream right come true To live in fear and darkness Let's hug the twilight here right now As if the sun has not disappeared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 6.9 Nou, ik heb helaas geen nieuwe flies meegenomen. Ik dacht dat het gewoon hier in de studio lag. Maar uh, oh. ik heb gewoon uh, mijn oude koffer van 6,5 jaar meege, geleden meegenomen. En kijken wat erin zit, dat is het een beetje meer. Waar je uitzending toe mee geëindigd <laughs> bent. Dat, dat is, ja, geweldig. <laughs> Maar dit is wel een Rob Harms classic, noem ik hem altijd. Oh ja, okay. Pepsi and Shirley met nee. heartache. Goed zo goed. Ja. Nou, het is exact half drie. Nou, knap hè, ja, Jongen, jongen, jongen. Jonge. Hoe doe je het? En we gaan altijd om half drie even het weer doen. Nou, het blijft regenen. Het is regenachtig. En het blijft het ook of niet met grote bakken uit de hemel. Maar uh, vanmiddag, vanavond. En Normaal uh, anders schijnt er trouwens wel de zon op zaterdagmiddag. Dus aan zo. wie het ligt, ik weet het niet. Ik denk dat het aan Rob Harms ligt. Want die brengt ons zo zonnetje in huis. Het het gaat ook wat harder waar van, uh, vannacht in ieder geval. Uh, de temperatuur die zakt naar 12 graden en de wind gaat naar 6 boven. En dan de komende week, dames en heren... De morgen, 29 oktober, wordt het 14 graden, 6 millimeter. En zuid zuid is de wind. En dan eens even kijken, de rest van de week... maandag en dinsdag, 2 millimeter regen. Ja, ik, ik concentreer me maar op de hoeveel millimeters die men verwacht. Want het loopt eigenlijk alleen maar op woensdag 6 millimeter... donderdag 11, vrijdag 10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 uh, wat is de Elfstrand dan Nou, ik uh, wil het wel weten. Ja. ja, dat is heel bijzonder. Het is zo, de mensen die komen hier naar Zandvoort toe... naar de Tijn-Akersloot-paviljoen, zeg ja. ik het goed. Ja. Uh, dat de eerste die uh, voor de vijftig kilometer... die moeten al om tussen vijf uur en half zes... moeten ze zich melden. En dan worden ze met de bus naar Ter Heide gebracht. Dat is een plaatsje... Van, uh, bij, Den, de, bij Den Haag is dat Ja, bij ja. Gra ja En daar wonen uh, iets van 750 mensen. Maar goed, ze gaan naar de reddingsbiegade van Ter Heide... worden ze daar gebracht. Ja. En dan gaan ze over het strand weer terug. Nou, en hetzelfde gebeurt met uh, de deelnemers... van de 20 kilometer en van de 10 kilometer. En elke keer als er... Uh, uh, hoe heet het? Als zij worden... Uh, gestart dan. Is even kijken. Dan hebben we een bekende persoon. En het is niet de eerste de beste. Het is uh, Barbara Delor. Uh, ken je nou dat? Zei... Zeker van Nederland in beweging tegenwoordig. Ja, Nederland ja. in beweging. En... Doe je er ook aan mee, of niet? En, ja, ja, tuurlijk. Uh, uh, hoe laat is het eigenlijk? Uh, Zes in zorgers. <laughs> <Ja>. <laughs> en die uh, gaat de mensen een warming-up geven. En trouwens zijn ze wereldkampioen uh, schaatsen. Op ja, ja. een bepaalde afstand.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 Uh, dus over het strand en dan... iemand van de Hartstichting doet haar een telefoon... in haar handen van hier heb je ZFM. Hier heb je <laughs> ja, ja, ja, zo is het. Ja, ja. Ik ga er in ieder geval even met te babbelen. Um, dus, uh, maar je kan je nog opgeven. Uh, ik heb een website voor je. 11strandentocht.nl um, Daar uh, kan je opgeven. En dat wordt... Uh, nou, uh, je, ik, ik zei het al. 2008 personen doen eraan mee. En dat wordt uh, heel gezellig en heel leuk. Um, um, en waarom? Ik vroeg me dus af... hoe.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 Kom ik aardig in de buurt? Ja, ja, ja, ja precies. Zo, uh, zo wordt er ook uh, gerekend. Uh, het is uh, Ter Kijkduin, Duin, Scheveningen, Scheveningen Noord, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Noordwijk Noord, Noordwijk Noord. Jazeker. Ja, en dat schijnt dat je dus ook te hebben. Strand, Noord Noordvoort. Daar ga je dus omheen. En uiteindelijk uh, Stanford natuurlijk. Maar Noordwijk Noord noemen wij in een volksmond gewoon slag. Oké, oké. Nou ja, ik vind het goed.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 Maar je schoenen worden toch nat? Uit... Als jij goede wanderschoenen hebt, worden je wanderschoenen niet nat. Oké, okay. oh, nou, ik ben een oude zeur, maar. Ik merk uh, het, het ja. ja. <laughs> Gooi er maar een lekker plaatje weer in. En, uh... ah, sorry, ik, uh, ik was. Uh... Ik, jij was zo lekker bezig met het weerbericht dat het regende en regende, dus ik ja. dacht van er is maar één plaat mogelijk. Ja. Casebo aan Light like Japan of the Rainy Days Never Say Goodbye. Ja, okay.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 Zomers is hij elke dag met broer Eck en vriend Rob op de post aanwezig... voor een frisse duik aan zee. Nou, Tom nog van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM en ZFM, moet ik nou eigenlijk zeggen. Wat, wat wij, jij wil. Ja, we zijn natuurlijk ook <laughs> een beetje van de zee. En de leuke foto's te zien op, op de Facebookpagina van Zandvoort de Zandvoortse Redisburgade. Dan bij de buren Redisburgade Bloemendaal. Daar, als je van zwemmen houdt...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 ik snap nooit waarom die B altijd moet dan in, uh, in uh, Amerika. Het is ook uh, Benno V. Veugen dan, denk ik of zoiets. <laughs> ja, ja, ja. r o c k in de USA. En daarvoor Garbage met uh, Stupid Girl. Het zit er bijna op het eerste uur. Tjonge, ja, jongen. het gaat uh, snel. Uh, nou, even nog het laatste nieuws is uh, dat het uh, morgen is het de dag van de stilte. Kunnen we dat oh. even uh, luisteren? Ja, zoiets. Ja, uh, morgen is het begin van de wintertijd. De, wind, de, de tijd gaat één uur vooruit. En vannacht, dames en heren. Achteruit, de... toch? Uh, achter oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost oost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 Maar ik zie nog even voor je uit nagekeken. Het is een volle maan, precies om 22 uur 22 vannacht. Oké, okay. dan weet je dat al. Oh, dat, nou, dat valt mee. Kun je even nog je wekker zetten? Ja.